De vergadering wordt verzocht, dit dan samen zijn aan te vangen om elkaar te zingen, uit psalm 25 en daarvan het derde en het vijfde vers. Denk aan het vaderlijk mededogen, Heer waarop ik bidden pleit, Milde de handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid, sla de zonden nimmer gaan die mijn jonkheid heeft bedreven Denk aan mij toch in om uw goedheid eer te geven Loutere goedheid, liefde koorde waarheid zijn de zere paan hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. slaan Wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daar vergeven Ik heb tegen u, o Heer Zwaar en menigmaal meestreden. Dan noem u het derde en vijfde vers van op 25. De verschuldigde neerbieden we luisteren naar het lezen uit de gedeelte van Gods woord. Het wil ik u in, in het heilige Evangelie van Lucas, en daar van het 11 hoofdstuk en wel vanaf het 11e vers tot en met het einde. Door vooraf leeg voor... ...de twaalf artikelen van ons algemeen en christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader...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 Wederopstanders, vleesers en in eeuwig leven. Wat die genoemd, Lukas 15, en wel van het 1e vers tot het einde. En hij zei, is ik een mens had twee zonen. en de jongste van hen tot een vader, vader, geef mij deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde het goed. En die vele dagen daarna de jongste zoon, alles beëvig hebben hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al dat er goed doorgebracht levende overdadelijk. En als hij het alles verteerd had, werd een grote hongersnood in het land en hij begon, begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voelde zich bij een van de burgers van hetzelfde land <kwijnt> en die stond hem op zijn land om de zwijnen te weiden <kwijnt> en hij begint zijn buik te vullen met een draf die de zwijnen aten en niemand gaf ze hem en tot ze zelf gekomen zijnde zeide hij hoeveel huurlingen van mijn vader hebben over van brood en ik vergaven hoor ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zal tot hem zeggen vader ik heb gezondigd tegen hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Hij werd met een edelijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot zijn vader, ik heb gezondigd tegen hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tot zijn knechten, breng hier voort het beste kleed en doe het dan aan En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het geen menselijk alvenslachtheid. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is wederlevend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen verholen te zijn. En zijn oudste zo was in het veld en als hij kwam in het huis genaagd hoorde hij het gezang en het gerij. En tot ze geroepen hem de een van de knechten vragen dat wat het mocht zijn. En die zei tot hem uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemest de kalf geslacht omdat hij hem gezond beter ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan, zo ging het aan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde en zei tot een vader, zie, ik dien u nu al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt nooit een bokje gegeven of dat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt ge hem het gemiste kalm geslagen. En hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijn is uwe. Men behoort dan vrolijk en blij te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Zo. Onze hulpen en ons beginsel.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 Barmhartigheid en vrede Worden uw lieden bij de aanvang geschonken En bij de voetgang rijkelijke vermenigvuldig Van God de den vader en van Jezus Christus onze vieren, door de werkingen van God, den heilige geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. Een verheven, volzalige, eeuwige en drieënige verbond Jehova. Een God der geesten van alle vlees. Gij vergunt het ons man, Dat we weer vergaderd mogen zijn. Op de plaatsen des gebeds. Vergaderd rondom uw woord. En waar uw woord is, daar zijt gij door middel van uw woord, waarin gij tot ons komt te spreken. En hierin, terwijl gij het ons nog vergunt, boven degene, wie lot voor eeuwig is beslist geworden, die in ziekenhuizen gestichte sanatoria zich bevinden. Die op ziek en krank verder gebonden zijn. Die vanwege de ouderdom niet meer uit de deur kunnen. Heere, zo vergunt gij het ons nog. Bij vernieuwing vergaderd te mogen zijn. Rondom u onbedriegelijk, eeuwig blijvend en getrouw getuigenis. En daar gij dit ons nog vergunt, zo bidden we van u. Zou u van uw geest ons willen schenken. Zowel in spreken als in horen. Want, heren, we zijn in alles zo diep en stijl afhankelijk van u, de levendige God. En u gebruikt u nietige stof en stervelingen. Ja, gij hebt voor die blind geborenen. Heb u slijk gebruikt om zijn ogen te openen. Het mag u behagen, dat u door middel van uw woord en door de kracht van uw geest, wanneer het nooit gebeurd is, nog eens blinde ziel te openen. Opdat dat men waar zou kunnen nemen het gevaar waar we in zijn, waar onze gave nog bij stilgestaan is. Bij u schuil ik. Dan is het nodig dat we het gevaar leren kennen. Het gevaar ontvieden. En een veilige schuilplaats zouden zoeken. Want anders zijn we ons niet bewust. Het gevaar waar we in verkeren. Dat we wandelen aan de rand van de eeuwigheid En dat u ons nog laat in de genade tijd. En in de wel aangename tijd, in de dag der zaligheid, zo bidden we van uw hoge gezegende majesteit, dat het u behegen tot de heren van uw lieve naam, nog zondaren te trekken uit de machten der zonde des duivels en des doods, en dat u ze over kwam te brengen in het koninkrijk des zonden. Van u eeuwig welbergen. te dat ze door het dierbaar geloof Christus ingewijd En door de wederbarende genade van je lieve geest. Een nieuw leven zal te leren kennen wat een leven is uit God. En wat ook niet kan leven buiten God. En dat niet kan rusten voordat het mag rusten in God. O oh, Heer, en anders kunnen we het wel buiten u stellen. Want dan geldt het van ons, daar is niemand die naar God vraagt. En er is niemand die naar God zoekt, zelfs niet tot één toe. Zelfs met onze plichten en deugden en met onze werkheiligheid en godsdienst komen we nog niet eens tot u. Want dan is het openbaar en het wordt openbaar. We zijn van natuur uit de aarde herds. En van natuur duivels en vleeselijk verkocht onder de zon. En als u dan nou niet komt te trekken door de onwederstandelijke kracht uw dus geestes. Dan gaan wij door. En dat leert een ingeluk wel kennen die door uw staande gehouden is. Op de weg des verderes. En vrijwillig gemaakt wordt om weer te keren. Waarvan u wordt nog getuigd, keert weder. Gij afkerige kinderen en ik zal uw afkeringen genezen. Waar tegenover ook staat, ziet hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. De Heere, gij mocht zulks nog genadiglijk werken. En waar dat gevonden wordt, versterken. En wat gij gebracht Waar gij de genade des geloofs komt te werken. Ere daardoor wordt men werkzaam met het voorwerp des geloofs. En we worden het onderwerp waar gij door uw lieve geest in komt te werken. Zodat we niet buiten u nog uw genade kunnen. Ach, al is het bij de ene wat korter of langer. Maar het is onmogelijk. Dat waar het zuiligmakend geloof is, dat dat niet werkzaam is. En niet om zichzelf te bedoelen. Want door het geloven krijgt men te verlogenen alles wat van een mens is. En krijgt men te geloven alles wat bij u is. Zoals gij uzelf op rechtsgronden komt openbaren. In de zoon van uw eeuwig welverhagen dat gij gegeven hebt in enige middelaar des verbonds, in de welke en door welke ze toegang krijgen, tot een troon der genade. O God, er mochten er nog zijn onder ons, en waar werkelijk die geloofse werkzaamheden zijn, die niet kunnen rusten waarvan Augustinus getuigd, uit hart eens mensen kan niet rusten, Voordat het mag rusten in God, want we zijn uit uw gemeenschap gevallen. En u wordt ons geopend en gepredikt en geopenbaard, de weg tot die gemeenschap, zoals die is in Christus Jezus, uw Zoon. Waardoor we door goddelijk en geestelijk onderwijs een kennis vermeerderen en die kennis vermeerderd, vermeerderd snapt dat men door het zielzaligend geloof met mee te weten, voor eigen hart en leven, e Christus deelachtig zou te worden, e wij te zijnen en hij te mijnen, om door het zielzaligende geloof met hem verenigd, en dat hij door het geloof in onze hart te woonde, en wij in de liefde geworteld en gegronderd zouden worden. Dat u ook daartoe in dit avontuur uw getuigenis nog zult willen zegenen en dienstbaar stellen. O God wil nog onder ons wonen en in ons middenwerken vellen. Wat uw naam bestrijdt om in hoop moet aan de planten van uw voeten terecht te mogen komen. En met de verloren zoon zal te weten keren. Ziet hier zij, wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heer, onze God. Te vergeest verwacht men het van de heuvelen en van de bergen voorwaar. In onze God is Israël zijn. En in zoverre gij die genade geschonken hebt met medeweten voor eigen hart en leven, dat we opgewassen zijn in geloven en in kennis, en door het zielzalige geloven hebben leren kennen dat u niet meer is. Een rechter die de vertoren, maar een lieve God en Vader die voor uw kerk instaat afvieren. Dat het aan u behagen dat we in kinderlijke vrezen, in kinderlijke oprechtheid, in kinderlijke eenvoudigheid. Zouden maar leven bij uw woord. al dat op grond van voorwerpelijke leer. Zoals gij die in uw woord komt te openbaren. Onderwerpelijk gesterkt en getroost zouden worden. Dat ons leven zouden zijn naar die leer. Of dat we ons niet zouden bedriegen om uw woord te draaien naar onze meningen, maar dat we gefundeerd zouden worden, want het zaligmakend geloof wortelt in de waarheid en is om ons stotelijk vast. De Heer, gij mocht ons die genade verlenen. En bij alle strijd en bij alle verzoekingen en bij alle beproevingen in dit moeitevolle, kommervolle leven, we als kind mag genaderen tot u, om al onze noden neer te leggen, aan uw liefde rijk vader harten. gedenk onze daartoe dan zijn goede, naar de rijkdom uw genade en naar de grootheid uw barmhartigheid. Al dat we bewaard zelden mogen worden, in leer en leven bij uw getuigenis. En dat we al zo opgeleid en toebereid en voorbereid mogen worden voor die grote dag der eeuwigheid. Ach, schenk ons daar de Uw genade. En wil voor gedenk onze kranken, zwakke kruis en al En wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn, zoals Gij ze bij name kent ook in de ziekenhuizen. Die ons van deze plaats voren. Hij mocht ze nog een zegen schenken. En het nog heiliger aan en, en dat u daartoe nog schenken die geest der genade en der gebeden. U werven erin betrokken schenken onderwerping. Aan uw goddelijke leiding. En we voort nog gedenken houden van dagen eenzame. Weten we en weten we naast. Wat zwanger mocht zijn of gebed en eeren, wil u ze nog gedenken ten goede en in zonderheid wanneer er zijn, in nood en in de verkeerde troosten wat tot die zucht en vlucht. Houd ook mee de uw ganzen, zion en erven over de lengte en breedte der aarde en op de zendingsvelden. U mocht het rijk des duivels nog inkorten en uw koninkrijk nog uitbreiden. Uw getrouwe knechten nog genade verlenen. Omdat de bezuinigde cijfer geluid zou mogen geven. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk en tot afbreuk van Satan's rijk. Wat de militaire dienst is wil ze bewaren. Voor de uitbrekende en de openbare zonden. Wanneer we bij tijden lezen wat er ook afspeelt. Maar bovenal verkeren. Van de dadelijk en de erfzonden. Want dan wordt het een dienst Waarvan de dichter getuigd heeft mij nog nooit verdroten. U wil nog gedenken ons diep verre zonkeland, verre zinkend volk. En verscheur de kerk in uw toren des ontfermens. U mag nog uitgieten die geest der genade en der gebeden. Opdat er weer kieren geboren zouden worden. Alleer gij komt met uw godsgerichting. En wil hem ook nog ontsluiten uw getuigenis. En het nog genadiglijk zegenen. Kon het wezen tot eer van uw naam. Dat uw naam geheiligd werd. Dat u het koninkrijk toekomt. En dat we maar gebuigen onder de leiding van uw goddelijke wil. Verhoor ons daartoe, hoofdvader. Van alle matigheid in het aangezicht. Van uw lieve zoon om Jezus willen. Amen. <lacht> We hebben straks een gedeelte laten lezen uit Lucas 15, waar we drie opmerkelijke gelijkenissen lezen naar aanleiding van dat men Jezus beschuldigde. En waarvan beschuldigde zij hem? Terwijl ze zeggen, deze ontvangt de zondaren en eet met hen. En hoewel ze hem eh, daarvan beschuldigden, eh, dan gaat Christus, eh, gaat uiterlijk maken hoe dat wel komt. En want dan gaat hij in drie gelijkenissen voorstellen: Het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. En die drie gelijkenissen hebben drie erlei betekenissen. Want wanneer we bedenken van het verloren schaap, dat is een levend beest. Misschien dat beest, maar een levend beest. Dat verloren was een van de honderd. Dat weggelopen en verdwaald was. Dat opgezocht is geworden en op de schouders van een het thuis gebracht. Maar in de tweede plaats vinden we, wat in de eerste plaats zeggen we, ziet op Christus die de verlorenen zoekt en zalig. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar ten tweede gelijkenis van de verloren penning, dat is een dal ding. Die moest opgezocht worden. Het verloren schaap kon nog blaten, maar de verloren penning kon niets doen, die lag begraven. Beeld van de geestelijke dood en daarom wordt uh, daar gehandeld over een vrouw, die er een verloren was, van de tien. Uh, die vrouw is wel een schaduwbeeld, dat is geen vergeestelijke, een schaduwbeeld van een heilige geest. Die een dode zoon verkomt leven te maken. En dan vinden we in de derde plaats uh, de gelijkenis van de verloren zoon. Uh, die tot lering verschillende uh, leringen eruit getrokken zou kunnen worden. In hoofdzaak vinden we daarvan een vader die twee zoons had. Dus niet één verloren schaap en niet één verloren penning, maar twee zoons. Wat een hoofdzaak wel ziet op de verwerping der joden en de aanneming der heidenen. Uh, want uh, die ene zoon is een beeld van de heidenen uh, die verloren waren. En het andere is een beeld van het volk Israëls waarvan we vinden dat de jongeling zegt. Ik heb u altijd trouw gediend en ik heb nog geen bokje gehad. Om met mijn vader blij te wezen. Wel nee. Om met mijn vrienden blij te wezen. Dus het ging bij de jongen niet over zijn vader, maar over zijn eigen. En dan vinden we wel een schoon beeld van de bekering der heidenen. Maar ten andere ligt er ook een schone lering in uh, van de bekering van een zondaar. En in de derde plaats legt er nog een schone lering in uh, van een weterkerend. Kind, want we vinden dat hij een kind was. En als kind uh, was hij weggelopen. En we mogen de naam van wegloper wel hebben. Want weglopen dat gaat makkelijker als terugkeren. Afvoereren gaat makkelijker als terugkeren. Dat vinden we ook van die verloren zoon. En wanneer dat hij alles doorgebracht had vinden we niet dat hij terugkeert tot zijn vader, maar dat hij zich voegt bij een boer om zwijnen te wijden en om zijn buik te vullen met zwijnen wat hem geweigerd werd. Als hij zijn buik nog had kunnen vullen met wat godsdienst, dan had hij daar nog gebleven. Want het is zo vernederend om terug te keren als je schuld gemaakt hebt. Laten we ons eigen hart maar nagaan, en iederlijk voor zichzelf. Het is zo vernederend, als je een doorbrenger bent, om dan met schuld terug te keren. Maar wat vinden we dan, het tot zichzelf komende, een opmerkelijke zaak. Dat hij toch nog milde gedachten van zijn vader had. Heb je het met aandacht al eens opgemerkt? Hij zegt niet, ik zal tot mijn rechter gaan. Maar tot zichzelf gekomen zijnde, dan zegt hij, huurlingen mijns vaders, mijns vaders hebben overgoed. Doch ik vergaven honger. En dan zegt hij, ik zal opstaan en niet tot mijn rechter gaan, maar tot mijn vader gaan. Maar hoe ging die? Niet als een waardige, niet als een goed bekeerd mens. Niet als een mens met een schoot vol met bevinding. Maar een schoot vol met zonde. Waardoor dat de dichter zegt. Denk aan het vader wat mij doogt. Heren waarop ik bidden pleit. Haan milde gedichten van die vader. Want milde handen en vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Dat is een kenmerk. Van hetzelfde gemakend geloof. Dat hij terug schrikt. Wanneer ze bedolven en liggen onder de golven van de zon. Maar in heimwee. weet. Om weer thuis te maken zijn. Daarom mijn houders vinden we van die verloren zon. Dat hij daar niet blijft zitten klagen. En nog ik vergaat hier van honger. En kreeg ik nog eens een waarheid. Of kreeg ik nog eens een tekst. Maar hij had schuld. En nu keert hij met zijn schuld terug. En niet in deze zin. Uh, straks word ik weggejaagd. Maar met de bewustheid van. Uh, vader hier kom ik met mijn tranen. Vader ik kom een gebedje doen. En vader neem u weer naar huis. Ik ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Wordt het nog wel eens beleefd. Ik ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Waarom niet? Ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. En toch zegt die vader. Vader, ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Daar heb ik het schoonste kenmerk van het geloof. Onwaardigheid. Maak u het wel eens beleven. Onwaardigheid. Het gaat er niet over mijn houders. En wat we met de mond beleiden. Maar wat de praktijk is. In het verborgen voor Gods aangezicht. Ach, wat vinden we dan. Hij was beschaamd en schaamrood dat hij die deurbrenger was. En we staat er en zijn vader hem van verre ziende. Die begon niet te schelden, daar komt die doorbrenger. Daar komt dat monster. Nu moet ik zeker weer goed genoeg wezen. Toen hij kwam met iets als zijn zonde. daar staat er die vader in met waarom naartig bewogen zijnde. Gingen met open armen tegemoet. Dat is een meevallig. Dat is een meevaller. Als je niet meer werkt, Een plekje in het huis. Hij je wordt dan gewassen van je zwijnen van. En je wordt dan gekleed. Hij je wordt dan gevoed met het uitneverste uit het Vader, uit de God. Zo is God. Het ongeloof herkent hem zo niet. En de godsdienst die hem zo niet. Ach, die menen zich nogal verdienstelijk te kunnen maken. Maar een arme verlegen zondaar die macht terugkomt. Wil mij. Eerlijk hoor. uw naam ter eer. Al mijn heuvel vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal van mijn me Een kindergebedje. Een kindergebedje. Daarom, mijn heer, heeft ook Christus in het allervolmaakste gebed achtergelaten. Om te bidden, vergeef ons, maar tot de vader, onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. Wij vragen daartoe naar aanleiding van zondag 46, vraag 120 en 21 van de Heidelbergse Catechismes uw We noemden u zondag 46, vraag 120 en 121 waar we al dus lezen. En waarom heeft ons Christus geboden, God al zo aan te spreken, onze vader, antwoord. Al hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in onze kinderlijke vrezen en toeverzicht tot God verwekken, welke beide de grond onzes gebed zijn. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel meer, minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden. Dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijn? antwoord? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods. Niet aardelijk denken en van zijn almachtigheid alle noodruf des lichaams en der ziel verwachten tot zover. Wij vinden hier de aanspraak van het gebed. Het gebed dat bestaat in zes betes. En ten eerste vinden we hier de aanspraak en dan drie betes die tot God uitgaan. Drie gebeten uh, die de kerk tot zichzelf, voor zichzelf wint. En dan het slot een huldiging uh, van God. We vinden hier dan de aanspraak uh, van het gebed. We wensen in de eerste plaats stil te staan. Uh, bij de aanspraak met eerbied tot den vader. In de tweede plaats. Door het geloof in Christus vertrouwende. En in de derde plaats. Door een heilige geest van den vader alle goeds verwachtende. We zijn in de eerste plaats. met de biedt de aanspraak tot de vader. Naar aanleiding van het eerste gedeelte van vraag 120 met het antwoord. In de tweede plaats. Uh, door het geloof in Christus te mogen naderen uh, tot een vader. En in de derde plaats naderen tot een vader in vertrouwen. En in de derde plaats vraag 123 een gelovige verwachting door een heilige feest. Uh, voordat we daarvan spreken zingen we vooraf uh, van Psalm 103. En daar van het zesde en zevende vers. Zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij in hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij hem onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weg gedaan. En wat er verder volgt in het zesde en zevende vers van hemzelf, een hoger drie. voorgaande drie weken stilgestaan bij het gebed de vraag 45 dat men moet bidden hoe men moet bidden en waarom men moet bidden en dan in het voorgaande de vraag gedaan wordt wat heeft God ons bevolen hem te bidden alle geestelijke lichamelijke nooddrift, welke leren Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. En dan vinden we in zondag 46 de aanspraak in het gebed. En de aanspraak begint met onze vader die in de hemelen zijt. Dus hier is een kind aan het woord die een vader heeft. Daar is niets af te doen en er is niets bij te doen. En maar en wie is dat kind en wie zijn die kinderen? Want wij lezen dat Christus zijn discipelen de opdracht gegeven heeft om alzo te bidden. Onze Vader die in de hemelen zit. Nu vinden we niet dat Christus daar een bevel bij gegeven heeft, dat men dat gebed altijd zo moet bidden zoals het hier woordelijk staat. Want mijn eurbes, dan leert de ervaring dat men kan vallen in een zekere formaliteit. En zelfs de Romeinse kerk, eh, die... En met er kralen aan tellen zijn hoe dikwijls het onze Vader binnen moeten. Dat is tegen Gods woord. Christus heeft hier in dit korte gebed heeft hij ons voorgeschreven de inhoud tot wie De inhoud en verwachting. Het is het is niet zo dat we altijd dit gebed in dezelfde bewoording moeten bidden of mogen bidden maar dat dat uitgebreid kan worden niet om lang te bidden maar dat de hoofdinhoud van ons gebed overeenkomstig dit gebed zouden zijn en dan zeiden we dat hij hier uh, dat zijn discipelen spreekt uh, tot zijn discipelen spreekt Zullen we dat lezen, staat hier onder nog, daar het te vinden is onder het gebed, Matthäus 6, vers 9 tot 13 en Lucas 11, vers 2, 3 en 4, waar we vinden dat Christus zijn discipelen het gebed geleerd heeft. En dat waren zelfs discipelen waarvan, wanneer Filippus later zegt, "Heer, toon ons, zijn Vader, en het is ons genoeg zodat hij eigenlijk te kennen gaf uh, dat wanneer dat hij vraagt, toon ons de vader of dat Christus uh, de vader ineens komt. En toch zegt Christus, heb gij mij niet gezien? Die mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Ik en de vader zijn één. We vinden nog in Matthäus 6, wanneer dat hij zegt. En wat zijt, gij bezorgd. Uw vader weet, dat gij al deze dingen van nodig heeft. Daarom verwijst hij, zijn de discipelen, naar de vader. En zo vinden we meer bewijzen, dat Christus tot zijn discipelen spreekt. En vinden zelfs wanneer het hier opgestaan is, een wat nadere verklaring, ik vader op. Tot mijn vader en tot uw vader. Tot mijn God en uw God. Maar dan moet er een kind zijn. Uh, wanneer men een vader heeft. Heeft men in de grond ook een moeder. Uh, dat wil zeggen. vinden nog dat Jeruzalem dat boven is. Wordt genoemd. Ons allermoeder. moeder. En mijn hoeders. En wanneer iemand geboren wordt door de heilige geest wedergeboren, wordt in wezen een geboren als een levend kind. Geboren door de wederbarende kracht des heilige geestes. En wat gebeurt daar? Laten we eens even dogmatisch wezen. Want onze ervaring voorwerpelijk... Uh, onderwerpelijk moet gegrond zijn op de voorwerpelijke leer en anders kan je de bevinding net draaien zo je wil maar het moet gefundeerd zijn op de leer van gods woord en uh, dan uh, bij de levend maken of de weter geboten, uh, wordt mijn christus ingeleid zodat daarin vankelijk al een vereniging met Christus is. Want God de Vader kan niet werken. Buiten Christus door de heilige geest. Zodat wanneer men levend gemaakt of wederom geboren is. Is men een kind. We gaan er dan zien over uitweiden. Want de kindschap zal zich wel openbaren. Maar dan is men in wezen een kind, waar de genade des en de heilige geest intrek neemt in de bad. En daar de genade des geloofs werkt, waardoor God en heilige geest werkt, dan ze werkzaam worden met het voorwerp des geloofs werkzaam worden met het voorwerp gewoon waardoor ze leren kennen uh, dat ze zonde hebben en zijn en uh, noodzakelijk de behoefte kennen uh, met medeweten voor eigen hart en leven aan de wegneming en de vergeving der Maar er is geen ene vader en ik heb het wel eens meer gezegd dat ik eens bij een leraar in huis kwam ik meen van twaalf kinderen zat aan de tafel, de jongste was misschien dus anderhalf jaar en de oudste twintig. En toen zei het in de oudste niet tot de jongste, je hoort er niet bij. En de vader zei niet tot de jongste, de kleinste, eh, je bent maar een jaar, je hoort er niet bij. Die zat net zowel aan de tafel als de oudste. Dat die jongen, de kleinste, die kennis niet had van de oudste. Neemt het kindschap niet weg. Goed over nadenken. Overdenk dat is één. Dat al is het. Dat de jongste niet de kennis heeft. Van de oudste neemt het niet in weg. Het kindschap wordt niet weggenomen. Zodat wanneer we hier vinden... Uh, wanneer we uh, dat zouden noemen waar de genade des heiligen geestes gevrocht heeft. Het zaligmakend geloof. Dan is, alhoewel zo'n kind zich dat nog niet bewust is. is En hebben het toch een vader. Net zoals dat hier een kind te vader. Dat men door opwassing en door toeneming van kennis. Waarom dat de zulke die eh, nog niet zoveel kennis hebben. Het woord die vader soms niet op de lippen durven nemen. En zouden dus zeggen ja maar dat durf ik niet. En neem het niet de weg. De discipeltjes, Hoewel het bloed van Christus nog verborgen was voor hen, Waardoor ze gewassen en gereinigd werden. Zegt Christus toch tegen hen. Gij zijt rein. Om het woord dat ik tot u gesproken heb. We zeggen, laten we even eens leerstellig. Op grond van de waarheid. Want Christus zegt in zin het hoge priesterlijke gebed. van degene die hem straks nog zouden verlogen en zouden vlucht de vader. En ze hebben geloofd en bekend dat ik van u ben uitgegaan. En zegt Heilige Vader, bewaar ze in Uw naam die Gij mij gegeven. Heel, want dat zijn de gegevenen des Vaders, die door de wederbarende kracht des Heiligen Geestes tot een nieuw leven geroepen zijn, en dat nieuwe leven, wat een leven is uit God, kan niet rusten voordat het weer in de gemeenschap is met God. Dat ze Bijna de licht en nadere kennis. En zij zeiden we soms niet durven lispelen, abba vader. En ze nader licht en nadere kennis nodig hebben. Blijkt dat een apostel Paulus zegt. Dat hij gegeven heeft die een dierbare geest. Waardoor ze de vrijmoedigheid verkrijgen. Om te gaan lispelen, abba vader. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen zijn. U goed opletten. Die nu bewust kinderen zijn en het afwaar vader hebben leren kennen. Nou staat hier dat Christus zegt, gij dan bent niet mijn vader, maar gij dan bent onze vader. Zodat hier. En wanneer we de aanspraak vinden. Een kind is die de vrijmoedigheid heeft om te bidden. Die neemt hele gezin bij elkaar. Dus dat zijn geen mensen. Die alleen maar voor dezelfde bidden. Maar ik zeg die neemt het gehele gezin mee. Laat ik eens even een voorbeeld geven. Wanneer daar. En wat ik zo straks zei, een gezin is. En een oudste uh, die dan uh, de meeste kennis hebt, En die, die wordt opgedragen om het gebed te doen na het eten of voor het eten. Dan zal zijn jongen, wanneer hem dat opgedragen wordt, zal hij niet zeggen, ja maar ik ben alleen van mijn eigen. Dan neemt hij het gehele boeltje mee. Dat is een eigenschap van kindschap. Daarom heeft Christus. Die als die grote bidder. Met zijn gehele kerk nader tot de vader. Al degenen. Die van den vader verordineerd en verkoren zijn. Die neemt Christus mee. Waarvan dat hij zegt. En die maand uit hen is verloren gaan. Dan de zoon der verderpens. Daarom mijn ouders, wanneer we hier die aanspraak vinden, hebben we ze een, een zeer tere aanspraak Onze. Verhaal. Je liggen les in voor Gods volk. Dat wanneer we uh, voor ons persoonlijk vinden uh, dat uh, dat is niet tegen de waarheid. Maar in wezen brengt het mee. Wanneer we werkelijk als kind. Magen naderen tot de vader. Ach dan brengt het mee. Om al de kinderen mee te nemen. Daarom zeggen we wel eens. Er wordt voor niemand zoveel gebeden. Als voor de kerk. Als de kerk mag bidden. Onze vader want mijn hoort zwaar waar ter wereld dan ook en eh, daar kinderen god zijn en die iets van dit gebed hebben geleerd die bidden voor de Gaanse kerk als een opdracht van de koning van de kerk wij gaan hier niet verder uitweiden hoe mijn uh, verder de bevestiging van het kindschap en de verzekering van het kindschap en door de Heilige Geest verzegeld van het kindschap gaan we het dan weer Dat brengt het onderwerp niet mee. Ik wil alleen maar even naar voren brengen dat het zou kunnen zijn dat er onder ons waren uh, die niet durven ontkennen de liefde Gods. En die niet durven ontkennen. De liefde arbeid van Christus. Maar als die gevraagd zou worden. Durf je dat gebed nou met je hart te willen. Is een bewijs van de zwakheid van ons geloof. Twijfelmoedigheid. Vreesachtigheid. En in wezen mijn heurders. bevinden vinden we dat Christus tegen zijn vreesachtige discipel, Die wanneer dat hij straks op de zee. En ze schreeuwen het uit. Een spooksel, een spooksel. Dan zegt hij tegen die discipeltjes, Gij dan bid anders. Dat is bijbels. En ik mag op grond van de bijbel zullen spreken. Maar een andere zaak is het. of dat we het voor onszelf. In vrijmoedigheid durven en kunnen doen. Maar dit is wel waar. O mijn heur, wanneer het werkelijk ervaren wordt. Ach, dan heeft elk weter geboren. En vernieuwde door de heilige geest een vader in de neem. Die al is het onder zijn goddelijke leiding. En door de bediening des Heiligen geestes. Soms door verschillende dieptes. En door zware beproevingen, heen moet. Dan zegt Christus nog. Niemand zal ze rukken uit de hand vaders. Zodat de veiligheid van de kerk verzekerd ligt. In de liefde des vaders. Waarvan hij zegt ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En die zoon veranderd. Die is onveranderlijk. Want God zal ophouden God te zijn. Als dat er één die hij van eeuwigheid liefhad, dat zijn zijn kinderen. En daar uit mijn leiders, hij zal dit ook opnemen voor zijn kinderen. Ja. En we zullen die zorg dragen. Dat al is het. Dat is hier soms onderworpen zijn eh, kastijdingen. Dan de tijden van duisternis te kunnen zijn. Waardoor ze het niet meer durven zeggen. Vader. Ja, dan de tijden zijn. Dan ze nog eens belang en begeerte hebben, heren. Krijg nog eens een bewijsje dat ik je kind bent. Met de verloren zoon is weggelopen zijn. En weer eens terug mag ik heren, Om dan weer eens een bewijsje te krijgen dat we kind zijn. Want ik bedoel niet dat men altijd zo verzekerd ben, Ik ben gebekeerd en ik ben gerechtvaardigd en ik ben een wen. Dat ruikt naar hof, hof Maar mijn hulp is dat we in het leven te worden. Van onze afhankelijkheid. Vandaar de aanspraak van de vader. Vader betekent eigenlijk verzorgen. Ja. En nu wordt hier Christus, die wijst met eerbied gesproken naar de bron van alle geestelijke zegeningen. Zowel voor de kleine als voor de grote. Want Christus zegt nog, zo ge één van deze kleine ergens. Het waren beter dat de molensteen om je hals gebonden werd en verzonken in de diepte der zee. Maar dat zijn ze niet die de eigener zo van liefde kunnen houden. Nee, maar die in de praktijk van de leven openbaart. Uit de kennis van de zonde. En het geloof in God door Christus Jezus. In kinderlijke vrees, Waarvan. Dat hij in de aanspraak gaat zeggen. Dat de bidder vervuld zal worden. Mijn eer biedt. Wanneer ik lees Op dat hij. Van stonden aan, waarom heeft ons Christus geboden, al zo aan te spreken onze vader, opdat hij van stonden aan, in het begin onzes gebed, in ons de kinderlijke vrezen. Dus het kindschap in kinderlijke vrezen. En waarin bestaat de kinderlijke vrezen? De bewustheid van een zoon te zijn. En zelfs met berouw, In vernedering en vertedering. Want kinderlijke vrees. Dat openbaart zich in oprechtheid en zaken. In ootmoed In onze beleidenis voor God. Dus hier vinden we niet dat Christus zegt. Onze vader, ik kom, hoor ik bij een kind en ik ben een bekeerd mens enzovoort. Maar we vinden hier dat we gelijk een kind met eerbied nadert. Om van zijn vader of moeder wat te vragen. Een flauw beeld nu als kind te mogen naderen met eerbied en ontzag. Waarvan we nog vinden. Buigt u dan in het stof, met eerbied vervuld, merk is mijn houders, wat is er erger, als oneerbiedigheid. Wanneer wij onze kinderen opvoeden, zonderheid in de tijden, dan worden ze al spoedig geleerd om bescheiden daarnaast of de meerdere aan te spreken, Laat ik het eens zeggen met het woordje u. Dat gaan onze kinderen al spoedig leren, maar ze tegen de ouders en die boven zijn u moeten zeggen en aanspreekt. Dat wil zeggen dat ze het gezag eerbiedigen. Dat men de kinderen al onderwijst dat ze behoren eerbiedig te zijn. Merk is, als dat al een eigenschap is die wij onze kinderen, nu komt Christus hier zijn volk en kinderen te leren, als hij nadert tot de vader, Wij staan vervuld met eerbied, met vrezen, met kinderlijke vrezen, in de bewustheid en mijn houders, ach we zouden misschien weer te uitgebreid gaan worden, als we hier gingen handelen. Merk eens Wie de naderen mag. En tot wie men mag naderen. Merk eens Dat Christus hier komt te gebieden. Wie het zijn die mogen naderen. Maar tot wie men mag naderen. Wie het zijn die mogen naderen. Zijn van nature ellendige zondag. Die het nooit verder kunnen brengen, steeds maar weer afvoeren, afzwerven, omzwerven. Hier te worstelen te leven, met het inwonend verderf, met een verleidelijke wereld, met een satan die ze steeds meer van God af te trekken. En dat nou niet tegenstaan. Hij wist van zijn discipelen. Dat ze hem straks zouden vluchten. Dat Petrus hem zou verlogenen. Weten we wat naagsel dat te zijn. En mag ze nog dan Hij zegt zelfs nog. Ik zeg u niet. Dat ik den vader voor u bidden zou. Want de vader zelf heeft u lief. En mag in in mijn naam. Mag je naderen tot de vader. Het Heer biedt, het Heer biedt en ontzag. Heer biedt met kinderlijke vrezen. O mijn heerders, waar is die kinderlijke vrezen een vrucht van? Van de kennis, van de hoogheid en de majesteit en de heerlijkheid van het wezen. Op onze koude liefde liefdelogen. Harteloze gebeden die zonder eerbied en vrezen zijn, moet wel een walig zijn voor God. Maar wanneer we vervuld worden, ik mag naderen het tot de vader van alle warmhartigheid. Die mijn vader niet alleen is, maar de vader van de ganse kerk. Om te magelistelen onze vader. Met eerbied en ontzicht. Och laat ons toch bedenken. Dat er met God niet te knoeien en niet te spelen valt hoor. Maar laat ons bewust wezen. En dan zal ik de vraag willen doen. Och wanneer doen we het? En wanneer mogen we het eens doen? En wanneer kunnen we het eens doen? dat we ten Heere aan mogen spreken als die de ligt mijn vader maar onze vader die in de hemel is. Ach bedenk eens het is of dat een onderwijzer die een afstand bepaalt hoog in de hemel, waar je vader Het wil alleen zeggen onze nietigheid en zijn grootheid en eerlijkheid. Die de hemel, de hemel vervuld heeft met zijn heiligheid en met zijn majesteit en met zijn heerlijkheid en met zijn hoogheid. En dat hij niet tegenstaande zulke wezens, dat er een arme worm, en arme zon daar, waarvan dat hij zelf zegt vrees niet, gij worden je Ach, dat hij mag naderen. Waarvan de dichter getuigd, ik zal dan gedurig bij u zijn. Geen vader sloeg met grote mededogen op het tederkroos. En dan is er al op ieder die aan vreest. erbij. We Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Toen die verloren zoon terugkwam, wist die vader wie die was. Wie die vader, wat hij gedaan had. Wat hij gedaan had. Wist alles wat hij gedaan had. Hoe dat hij alles doorgebracht had. Maar die jongen in zijn hart, de liefde tot zijn vader. Komt met zijn schuld en zijn zonde. Niet als recht held. Ik ben bekeerd. En niet als hebben, Ik ben gerechtvaardig. Niet als hebben, Ik ben verzekerd, Maar als een arend kind. Tot wijken valt. We vinden hier vervuld. Op dat we verstonden aan. In het begin ons gebed. In ons kinderlijke vrezen. En toe voor verwekken. Welke beide. De grond ons gebed zijn. Een toe voor zich. Dat is he, dat we een zo zulke kennis hebben van niet alleen een kinderlijke vrees, maar dat het ons niet behoeft af te schrikken, te naderen. Tot de troon dergenaam. Waarom we zeiden de aanspraak in het onze Vader, en we in de tweede plaats, met eerbied ons gezag in de tweede plaats, er stil zal bestaan bij het vertrouwen op den Vader door Christus Jezus. Wanneer we vinden namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat Hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij Hem met recht geloof bidden, dan onze Vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vinden we hier. Het vertrouwen op den Vader door het geloof in Christus. Want wat staat nu? Dat God onze Vader door Christus geworden is. Waarom? We gaan hier weer niet over uitweiden. Want we zouden weer een ruim veld vinden. Hoe is uh, de Vader onze Vader geworden door Christus? Terwijl mijn gehoord zijn wezen was hij onze rechter. Kracht is onze bonsbreuk en adem. Vandaar het leert elkeen die leert hem kennen als rechter. Want we hebben tegen hem gezondigd. Maar wat heeft Christus gedaan? Die heeft aan de gerechtigheid gods voldaan. Waar we vanmorgen nog van zeiden, die gerechtigheid is zo volkomen geweest dat God ermee bevredigd en tevreden is. En als we nu wat van die gerechtigheid leren kennen, zolang we nog in en bij onszelf zoeken ons te handhaven, maar als we geloven dat Christus die gerechtigheid, die zo volkomen was, dat God ermee tevreden was, zodanig mee te vinden dat hij al onze zonderwerp in een zee van eeuwige vergetelheid dat moet natuurlijk wel bevindelijk gekend worden ik zeg waar we het niet over uit gaan wijden dat brengt eigenlijk het onderwerp niet mee en maar dat het bevindelijk gekend wordt dat we hem hebben leren kennen als recht maar we hebben het hier over het stuk der dankbaarheid en dan moeten we steeds in acht nemen dat we blijven bij het stuk ter dank Dus dat hier een kind is, of kinderen zijn, die hebben eh, zondag 2, 3, 4, 5, 6 en 7 beleefd. En daar hebben ze kennis gekregen van een richterlijk God, die eist dat er aan zijn gerechtigheid genoeg is. En die geen vader voor kan zijn. Alhoewel dat het was uit kracht van eeuwige verkiezing, Alhoewel dat het was uit kracht van de vrede, Uit kracht van de eeuwige liefde. Hoewel dat het was uit kracht van de belofte die hij beloofd heeft aan zijn zoon. Maar voor haar eigen leven is het persoonlijk noodzakelijk dat er aan de gerechtigheid gods voldaan wordt. En nu hebben ze leren kennen. En waarvan we vanmorgen, en ik leg er nog eens de nadruk op, o mijn de hoordes, hou toch in is dat alleen de volkomene gerechtigheid van Christus voor God geldend is. En dat nu op grond van die gerechtigheid God niet alleen bevredigd en verzoend is, maar bij nadere kennis op grond van die volkomene gerechtigheid, in zonderheid wanneer ze door de toerekening van die gerechtigheid hebben leren kennen. Dat God niet meer hun vertorend rechter is. En ook niet een rechter die ze vrijgesproken heeft. Maar dat ze geworden als kind toegang verkregen tot hun vader. Vandaar het, dat Christus al aan stond, zegt. Nadat hij opgestaan is. Ik varen op tot mijn vader die ik bevredigd heeft. En u, vader, die hij geworden is door mijn volk, gewoon veranderd. Ik heb aan Gods gerechtigheid voldaan. Dus, wanneer we dan hier vinden, mijn horens, is het geloofsvertrouwen, wanneer hier staat dat God onze vader door Christus is geworden. Je merkt aanstonds wel, dat buiten de kennis van Christus, er kan me nooit God leren kennen als onze vader. De kennis van Christus, waarvan Christus zelf getuigt, dit is het eeuwige leven. Het wanneer hij in het hoge priestelijk gebed getuigt, het eeuwige leven. Dat ze u kent, de enige en rechtige God. En Jezus Christus, die hij gezond heeft. Ik zoek u met bijbelteksten te bewijzen, de waarheid van hetgeen hier staat. En die nu Christus zodanig leren kennen. We zeiden dat hij verworven heeft. De gerechtigheid dat worden ze. Die door de heilige geest eerlijk gemaakt. Niet kunnen leven buiten die gerechtigheid. Dat worden ze waar Jezus van zegt. In Matthäus 6 zalig zijn ze die hongeren. En dorsten naar de gerechtigheid. Zoals hij die verwierf, opdat ze in en door die gerechtigheid, voldaan aan de eis der goddelijke gerechtigheid, het toegang krijgen tot hun vader. Toegang krijgen dat God niet meer is een vertorend rechter, maar een bevredig God en een liefhebbend God en vader. Zijden verschillende van de kerken God. Ach, hier dat we ze die vrijmoedigheid hebben. Om het is van harte hartelijk te maken zeggen. Onze Vader, daar is voor nodig geloofsoefening. Daar is voor nodig geloofsversterking. En dat door het geloven in Christus is. De vinding van de cyclo dikwijls op dat we ze vermaand zijn. Judas dat niet? dat die ene keer vermaand is geworden. Die komt zo mooi tussen de maatse maar van Thomas en van Philippus en van Johannes en van Peterus en van Thomas vind ze steeds het Christus onderwijs. Waarom? Dat waren mensen die die wisten. En die hadden onderwijs nodig. En we geen Christus spreken van zijn vader. En hoewel ze zeggen we dit altijd niet verstonden, Ach, dan gaat hij ze toch hier al leren. Gij dan zit de altijd onze vader. Met vrezen verhulp, maar ook in het vertrouwen. Wanneer we vinden dat hij ons veel minder af zal slaan. Hetgeen dat we van hem met een recht geloof willen. Maar, als we dan hier vinden met een recht geloof binnen, dan moet ons gebed, al is het niet overeenkomstig te worden van dit uh, gebed, uh, toch de inhoud van gebed, dat in de eerste plaats bedoeld wordt de heiliging van zijn naam. Ik was, inmiddels hebben we ook nog een scheur nog een blaadje. Van een man die tot Luther kwam. En die veel tegenspoed en veel ellende had. En dat hij daarom verklaagde tegen Luther. Die ook elke dag dit gebed wilde. Toen zei Luther tegen hem. E, jongen, je moet het omkeren. Je moet niet bidden, uw wil geschieden. Maar je moet bidden, mijn wil geschieden. En dan was hij tegelijk verslagen. La mijn gehoord is wij willen dikwijls wel dat onze wil geschieden. En dan willen we de vader zoals in onze tijd dikwijls. De kinderen het beter weten dan de ouders. En dat ze de ouders willen schikken zoals zij het willen Dat is geen niet. Zo is het geestelijk dikwijls ook. Daarom mag we ook ons gebed wel onderzoeken. Hoe is mijn gebed? Moet God doen zoals ik het wil? Of moeten wij in als kind, in heiliging, eerbiediging van zijn naam, als vader, omwerpen? Want als God al onze gebedsverhoringen gaat, ons gebedsverhoringen. Dat zal er dan treurig uitzien? Treurig uitzien? Ja, dat zag er treurig uit. Ach, mijn gehoordes. Als een anders. De kind gaven alles wat ze begeerden. Dan werden ze diep ongelukkig. Want ze willen een mes en een schaar. En ze willen alles soms waarvan. Soms al naar boven een om Naar beneden te vallen enzovoort. Dus je merkt wel, wanneer we hier vinden, het dat wat we in de en geloven. En wat doet het geloof? Dat huldigt God. En dat vervoedt zichzelf. Dat huldigt den vader in zijn vaderlijke zacht. Kind dat zijn vader lief heeft. Zal het gezag van zijn vader onderwerpen. En de wil zijn vader doen. Maar hoeveel kinderen. Wij hebben misschien wel goede kinderen. Maar hoeveel kinderen zijn er die het gezag van de ouders zal dit onderwerpen? Soms opstaan tegen het gezag van de ouders. Oh, laat ons bedenken, mijn hoofd. Wat gaat er dan soms gebeuren? Dan verwijt men soms de ouders. Je hebt niet goed gedaan. Zo kan het wel eens wezen. Omdat het niet naar ons zin gaat dat God het niet goed deed. Was het ook bij Asha. Toen God het niet goed deed. Was hij een mormerier. Maar wanneer dat hij weer kind wordt. En door zijn vader bij de hand gekrepen wordt. Dan zegt hij het is toevallig. Ik zal gedurig bij u zijn. Met al mijn nood, en pijn. Hebben nu het eigenschap. Uh, door het geloven in Christus. En dan. Wat we dan in zijn geloven van hem bidden. Uh, dat hij zegt veel minder afslaan zal. Als dat onze vaders. Onze aardse dingen ontzettend. Dus met andere woorden. En nog een beeld. We hebben het straks nog bij de inleiding En we hebben het met opzet laten lezen. Een beeld. Het toen dat kind kwam. Als een onwaardige. Die niet meer waard was in huis opgenomen te worden. Maar met eerbied gesproken. Als ik mijn vader maar mag zien. Als ik maar een liefelijke blik van zijn aangezicht krijg. Als ik maar een weinigje tot onderhoud van mijn leven krijg. En maar waar ben ik het niet. Waar ben ik het niet. O mijn heerders. Wij stellen zo dikwijls zoveel waarde aan ons gebed. Meer waarde als dan aan hem tot wien wij bidden. En u moet. Tot wie we bidden moet dikwijls ons zelfs in moeten schikken. En nadat wij begeren en weten, willen. Maar dat wij ons onderwerpen als kind aan de leidingen des vaders. Hier openbaart dikwijls dat kinderen die onder het gezag der ouders staan zich niet zo graag willen onderwerpen. Zeg niet graag onderwerpen. Wil ik als zijn eigen willen voeren. Wanneer dan die vader het gezag aan het dan valt er kastijn. Merk is mijn godes. Zo weet God de Vader. En wanneer zijn kinderen. En ooit zijn zuivere wet verlaten tot richtsnoer van zijn rechter regeling kan wapen. het heilig wat ik heb voorgeschreven. Dan komen ze met Kastijn in nog zetten. Overheim mijn gunst. En goed, hij het nooit doen en niet feilen in zijn trouw. Nog mijn verbond door het schermen. Een vader die zijn kinderen lief heeft, denk als die gooit ze de deur niet uit. Ze blijven zijn kinderen. Daarom, mijn houders, zeiden we straks. En wanneer de verloren zoon terugkeert, komt hij als een waardige, En dan krijgt hij veel meer dan dat hij vraagt. Heb je het opgemerkt? Hij krijgt veel meer dan die vraag. Hij zegt, vader, ik heb gezondigd en ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. En Walter, wij zeggen, maakt mij als een van uw huurlingen die buiten de deur moeten blijven. Ik heb geen recht meer op mijn kindschap. En wat vinden we dan? Ach. Dat die vader die kuste mond toe, hij mag er dan geen eens bij zijn. Hij mag het er geen eens bij zijn. Maak me een van die huwelijken. Die vader zegt, breng hier het beste kleed. Hij doet hem een ring aan zijn vinger en schoen aan zijn voeten en mest het gemeste de kalm. Hij En laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want deze, mijn zoon, was dood en hij is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. U ziet mijn ouders, Wanneer we vinden het kinderlijk vertrouwen. Uh, door het geloven in Christus. En dan zegt Jezus nog: Wanneer een kind zijn vader een brood zou bidden. Zal hij mijn steen geven. Wanneer hij man een vis zou bidden. Zal hij me slang geven. En wanneer hij die man een ijs zou bidden. Zal hij mijn schorpioen geven. Zo so mijn uw vader die in de hemel is. goede gaven geven. Degene die ze van hem willen. Die kan het strekken tot zijn heer. Want bij u is de wezen. God heeft genoeg om te geven hoor. Als er bij onze plaats is. We in de derde plaats nog zeiden uh, Door de heilige geest. Een schone verwachting. Waarom wordt hierbij genoemd die in de hemelen is? Opdat wij van de hemelse majesteit niet aardselijk denken en van zijn machtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. Zijde, weer hier staat over denken, over zijn majesteit denken, over de vader denken. Ik zei het door de heilige geest, is die God de Vader de eerste persoon. Mijn hoort is dus in dit gebedje vind je het gebed van een enige God tot een drenige God. Al is dat de naam van Jezus er niet in voorkomt. En de naam des Geestes niet, maar de rechte bidden vindt hier een enige God. En we staat hier? Opdat wij van de hemelse majesteit. Een God. Een God niet aard zouden gedenken. En nu zijn we zo geestelijk blind. En zo geestelijk waars. Nu zeiden we door den heilige geest. Ik kan mijn hemels van God denken. Anders zegt Paulus. Dat we niet bekwaam zijn om iets te denken uit onszelf. Maar door de heilige geest. Die als van den vader uitgaande. En door den zoon verworven. Die zegt, die zal u in alle waarheid leiden. Om goddelijk en geestelijk van God te denken. En niet op zodanige wijze. Alleen zoals dat hij in de hemel lukt, zich openbaart in zijn heerlijkheid, maar om van hem te bedenken dat hij in de hemel alles ter beschikking heeft. Als de bron van alle tijdelijk en geestelijk goed. Zodat wanneer we hier zeiden, het geloven vertrouwt, dat hij als vader alles kan geven. Maar het geloven door de Heilige Geest, dat van hem goddelijk en geestelijk deed. O trouwe vader, ja, wij maken staat op uw genade. Dat we van hem alle tijdelijk en geestelijk goed verwachten. We zeiden door de Heilige Geest, helaas mijn hoor. Ach wat verwachten we dikwijls van veel van ons eigen krijg. Van wat we zelf doen. Een zaak opbouwen, een huis bouwen. En dat doen en dat doen en dat doen. En doen Enzovoorts. Ach wat steunen we dikwijls. Wat wij geweest zijn. Waar we een ander veroordelen in zijn dwaasheid. Wat veel beter weten. Openbaar het openbaart juist onze dwaasheid in. Maar hier vinden we. Een kinderlijke verwachting in de huldiging van God en Vader. Waarvan de kerk zong bij u, heer is de levensbron. Daar is in God en bij God en uit God de vader alles wat ons het leven en de zaligheid genomen is. Zodat hij genoemd wordt, o milde bron van zegeningen, zul ik in ontfermen waar gemeen zodat van hier we In geloofsverwachting. Door de heilige geest. Met geestelijke. En goddelijke gedachten. Vervuld worden. Dat we alles van hem verwachten. Van God. Die onze vader. En als we daar iets van. Mag leren kennen. Dan zullen we in die verwachting. Niet beschermd worden. Want die hem wacht. Dat nooit schaamt maar. Die de deugd zonder oorzaak zal verwacht. Daarom mijn ouders, Om u van die hemelse vader. Goddelijk geestelijk. Door de heilige geest. Te verwachten hij zorgt Voor ziel en kamp, Voor tijd en voor eeuwigheid. Voor leven en de sterven. Dat is de veiligste verzekering. Dat is een levensverzekering bij de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is een verzekering die nooit over de kop gaat. Een veilige verzekering, een gratis verzekering. O mijn God, dat is een verwachting dat die God en Vader voor tijd en eeuwigheid het tijdelijke en Nodig des lichens en de zielen van hem verwachten. Ach, dan zou toch de eer van een vader na zijn. Eh, dat hij zijn kinderen toch niet verhongeren. In de geestelijke zin kan het wel eens wezen zo hongeren. En dat is het een honger brengt. We houden nog even aan de verloren zonen. Zijn we van de verloren zoon. En die kreeg honger. Ja. En zo'n honger. En toen liet de vader niet een knecht hem wat brengen. Dat hij bij de zwijnen blijft zitten. Maar zo'n honger dat hij zegt. Ik zal weer Was de lief. En wat verwacht hij er van zijn vader. Ach hij verwachtte Niet dat zijn vader hem af zou stoten. Want anders had hij niet af. Dus hij is nog thans met alle strijd. En soms met de beproeving. Toch gelovig gehad. Ach verwachting. Een gelovige verwachting. Door de heilige geest gebracht. Want de heilige geest. Leidt ze door de zoon. Tot de vader. En dan zegt Christus. Die man komt tot zijn vader. Dan door mij. En als we dan door hem. Tot de vader mag komen. Ach dan vinden we daar. Laten we nog zingen uit Psalm 33. Het elfde vers. Ze zijn machtig arm. Het beschermt de vromen. Het elfde vers. Laat ons al onze lof ontvouwen. In hem verblijft zich ons gemoed omdat we op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen even voor ons open, heilig alles maar. Wij noemden u het elfde vers van Psalm 33. nog een enkel woord te ten besluiten, mijn mede reis genoten op weg naar de, reis naar de eeuwigheid. Ach, kunnen we en durven we te bidden, onze Vader die in de hemel is. Uit. Ach, naderen we met eer wie tot hem. Vertrouwen we ons aan hem. En verwachten we alles van hem. Denk er eens even over naam. Ach, wees voorzichtig. En ik zij in zijn eigen gemoed verzekerd. Dat als we niet bidden. Zoals het zo dikwijls oneerbiedig gebeden worden. Dan wel liefde. Als we zeggen onze vader en hij is het niet. Denk er eens even over na. Ach, ik zou u dit willen zeggen dat u het gebit zou hebben. En je zou moeten zeggen in je hart, ach, ik lief als ik het zeg. Ik zou het alleen kunnen zeggen dat het is uit kracht van schepping. Uit kracht van schepping is God, de vader van alle mensen. Toen hij Adam geschapen had en we vinden in Lucas 4, aan het einde van het geslacht, het. en Adam de zoon van God, hij heeft zich losgeslucht. Hij heeft met die eerbied, maar heeft zich losgezeurd en heeft God verlaten. En met God gebroken. En ach, als je je kindertjes leert, oh bedenk toch welk een eerbied. Welk een eerbied dat we vervuld mochten zijn tot die heilige vlekkeloze majesteit. En als je het eens zou moeten aanvaarden, Ach, dan heb ik het nog nooit recht gebeten. Zodat je in de vermetering. En in de verketering. En in de veropmoediging voor God zo vreemd. En dat je zou moeten zeggen. Grote God. Nou heb ik al zo verkeerd eens tegen je geloof. Ach, hier heb je de leuken. Hier heb je de zon weg. O, oh, denk er eens even over na. Want als wij bidden, onze vader, die in de hemel is. Dan moeten we zeggen, al is het een geboren kind. het dat nog maar liskelen kan. Maar we moeten er toch wat van dat kindschap leren kennen. Ik wil zo laag afdalen als dat Christus is. In zijn woord leert die zegt hij, eens. Van deze kleine ergert. Mijn vader die in de hemel is die speurt zijn. Nou. dus, het gaat erover, maar waar bestaat het dan ook in? Ach, mijn hordes, daar zal mijn aanstonds, het Vervuld zijn met eerbied heer Piet en ons We hebben bewezen de vrezen des zielen. In het van de lijst, dat is de eerste eigenschap. De vrezen van en als een vrezen voor de zonde. En een berouw krijgen over de zonde. En verootmoedigd worden onder de zonde. En belijdenis doen van de zonde. En behoefte krijgen aan de vergeving der zonde. Zijn eigenschap waarvan de dichter getuigd zijn kan. Het vaderlijk middel. En dat de verloren zoon terugkeert. Zijn er liggen verschillende leerlingen met eerbied gesproken, ach, kan je me niet terecht als alleen mijn zon. En ach, welk kind dat gezondig heeft en kwaad gedaan heeft en tot die vader al moeder komt. Ach, ik heb het gedaan. Als je me de deur uit zou zetten, vader zou je recht doen. Als je me eruit zou slaan, zou je me recht doen. Als je me onterven zou, zou je me recht doen. Zou je recht doen, want ik heb alles verbeurd. Welke vader zou zijn kinderen of buiten de deur kunnen zetten? En zo dan wij dames zouden zijn. Ach, wat dunkt u? Dat dan God een schuldige, een arme, en ellendige zonde buiten de deur zal zetten. En buiten de deur zouden. O, God, binde de ernst nog op uw ziel. In zoverre dat je het nooit hebt kunnen bidden zoals Christus. En dan zou ik de vraag doen, hebt de Heer Jezus het je wel eens geleerd. Heb je het wel eens geleerd? onze Vader in de hemel is Ach, gij zijt ook mijn Vader. En ach, nou hoor ik uit je woord. Dat er door de ganse kerk voor elkaar gebid wordt. En al was het hij onder de bestrijdingen zou zeggen. Ach, ik durf het niet te zeggen. Ik durf het niet te eigenen. Maar ik hoor toch dat je die voor elkaar bidden. Ach, gedenk mijne dan toch. Dat God er te door zijn geest nog in uw harten zou het werken. Om hier in de geloven te leren kennen wat het is toegang te verkrijgen. Waar mijn is prachtige gebeden en sierlijke gebeden en mooie gebeden, die kunnen als een wit gepleisterd graf zijn en maar van binnen vol dordel zijn. Gebedsgaven is geen gebedsgenade. Woorden genoeg in het gebed is geen gebedsgenade. Maar genade in het gebed, al is het maar ook. God, wees mij zo'n daar genade. Heb God die genade verheerlijk. Mag u bij ogenblik uw kindschap beleven. Heldig dan, uw getrouwe God en Vader. Die op zich genomen heeft voor u te zorgen. De geestelijke lichamen. Om niet te rusten. Voordat hij op grond van Christus arbeid. U straks in zijn vaderarmen heeft. En het nog eens waar zal worden. Kom hier. Breng het beste kleed. En om dan. Aan de bruiloft des land te mogen eten. En vrolijk te zijn. Want dan beginnen ze vrolijk te zijn. Wanneer in de dag der dagen de kerk thuis zal zijn. Voor eeuwig bij de vader. Door en op grond van Christus arbeid. Dan zal daar feest zijn. Want we vinden en zij begonnen verblijf te zijn. Dan zal het waar worden hun blijdschap zal zijn onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen spijnen. Daar toe zegenen. Heer het dit gebrekvolle om Jezus willen. Amen. Ach, Ach we zouden nog wel even door willen gaan. Want het wil toch wat zeggen. Als het toe verwaardigd worden een kind te maken zijn. Ach, dan maken we met alles bij u zijn. En dan maken we al onze noden bij u brengen. En dan neemt u als Verder het op voor je kind. Ach, geef ons met elkander die genade. Om voor kamer te bidden. Want wanneer we bidden onze vader. Dan is het een kinderschaar, een huisgezin. Die met elkander En dan betaamt het niet met elkander te twisten. Maar met te bidden om van u Alleen alle goedste te verwachten. En zelfs in strijd en banden. En zelfs nog ervaren. Ik zal zijn woord zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht en mijn hart. Laat mij mogen treffen tot zijn God. Mijn leven zetten. Verzoom het zonde. We brengen ieder tot het zijne. Waar men verwacht. Wordt en verhoor ons nog. In het verzoen van de zoons om Jezus willen. Amen. Om de slot zijn zij het tiende vers van Psalm 68. Gelooft zij God met diep ontzegd. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gevuld Wat er verder volgt Psalm 68.